Tien uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. In Duitsland is een grote internationale landbouwbeurs aan de gang. De Grüne Woche. Ook Nederland heeft daar een sted. In Engeland is er commotie over een nieuwe soap... over een arme buurt in Birmingham. En hier krijgt u het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het besluit om de maximumsnelheid op de A10 West bij Amsterdam te verhogen... moet worden heroverwogen. De rechtbank in Amsterdam heeft het besluit van minister Schult van Hagen... om de snelheid te verhogen van 80 naar 100 vernietigd. Gebleken is dat de doorstroming op de A10... niet aantoonbaar verbeterd is door de hogere snelheid. Daarmee blijft alleen de wens van het kabinet over... om landelijk de maximumsnelheden te verhogen. Dat dit zwaarder moet wegen... dan de niet goed in kaart gebrachte gezondheidsrisico's is niet begrijpelijk en daardoor zodanig onevenwichtig... dat de minister niet in redelijkheid tot dit besluit heeft kunnen komen. Milieudefensie en de gemeente Amsterdam waren naar de rechter gestapt... omdat de hogere maximumsnelheid leidt tot meer fijnstof. En dat is ongezond voor omwonenden. Milieudefensie wilde ook een lagere maximumsnelheid op de A12 bij Den Haag. Maar die eis is verworpen.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 Shell komt met een winstwaarschuwing. Het bedrijf heeft een tegenvallend jaar achter de rug... waarin de winst aanzienlijk lager was dan voorheen. Shell verwacht dat de winst over het laatste kwartaal van 2013... is uitgekomen op 2,1 miljard euro. In het voorgaande kwartaal was het nog ruim twee keer zoveel. Op de beurs ging de koers van het aandeel Shell meteen 3% omlaag. Steeds vaker zijn mensen slachtoffer van oplichting bij internetdating. Dat gebeurde vorig jaar bijna 300 keer... De oplichters palmen hun slachtoffers in met mooie praatjes en overtuigen ze om geld over te maken. De fraudehelpdesk legt uit hoe die oplichters te werk gaan. Ze struinen gewoon Facebook af en uh, hebben natuurlijk, uh, denken wij, uh, heel goed hun huiswerk al uh, gedaan van tevoren. Dus ze weten al heel veel welke profielen ze moeten zoeken, uh, wat voor slachtoffers uh, uh, ze willen hebben. En dat zijn heel vaak alleenstaande vrouwen die toch een traumatische uh, gebeurtenis uh, achter zich hebben. Cabaretier Herman Vinkers doet in 2015 de oudejaarsconferentie. Dat heeft hij met de VARA afgesproken. De in Almelo geboren cabaretier is vooral bekend... door zijn Twentse tongval en droge humor. En het is opmerkelijk dat Vinkers zover vooruit plant... omdat hij leidt aan chronische lymfatische leukemie. Dat is een milde vorm van kanker. Volgens een impresariaat gaat het goed met hem... en durft hij daarom weer wat op de lange termijn te kijken. De oudejaarsconferentie van dit jaar wordt door Joep van het Hek gedaan. En het weer nog. Eerst af en toe zon, later van het zuiden uit regen. En het wordt ongeveer 9 graden. Morgen droog, er is zon en ook sluierbewolking. En het wordt 8 tot 11 graden. Verkeersinformatie nog, Dennis mooi. Er staat file bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Kadoelen en de Koentunnel 2 kilometer. En er rijden geen trein op het traject tussen Eindhoven en Venlo. Want er is een wisselstoring tussen Helmond en Horstzevenen. De vertraging is meer dan een uur.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 ARO en CRV. De ochtend. Met Guilene Plag en Jurgen van der Berg. Zometeen de laatste aflevering van de reportageserie Het Gezonde Doel. Hoe houden goede doelen grip op de medicijnen die ze ontdekken? Wij zijn natuurlijk voor de farmaceutische industrie een belangrijke partner. Wij zijn eigenlijk hun ethisch kompas. Dus wij kunnen hen helpen om op het goede spoor te blijven. Eerst nu de Grune Woche in Berlijn. Op die grote internationale landbouwbeurs is zojuist de Nederlandse stand geopend. Het Nederlandse paviljoen. NOS-verslaggever Marcel Bril is in de gezelligheid erbij, zo te horen. Ja, zeker. Het is ja al vroeg gezellig. Eh. Lijkt me schaatsje ja, nou het is ook de band die nu op de achtergrond speelt, die vaak bij straatsen te zien is, Kleintje Pils. Die zijn hier naartoe gekomen om de sfeer in te brengen. Ja, dat lijkt ook wel te lukken. De deuren zijn net opengegaan voor het publiek. En wat mij dan verbaast, nog geen vijf minuten geleden gingen de deuren open. En het stroomt hier echt al wel vol met vooral Duitse geïnteresseerde mensen die foto's maken. Heel veel foto's al van de molen die hier opgesteld staat. Van het levensgrote zandsculptuurbeeld van de koning en de Koningin En uh, natuurlijk al die standjes die hier staan met kaas, met tomaten, met bloemen, met vlees. Die zaken waar wij zo goed in zijn om te verkopen. Klinkt natuurlijk heel gezellig, maar het gaat toch gewoon om de zaken inderdaad? Om de zaken doen? Ja. Handel is handel, uh, export is export en exporteren dat willen ze natuurlijk heel graag, de mensen die hier uh, aanwezig zijn, dat klopt. Dat doen we dit, vorig jaar hebben we dat beter gedaan dan ooit, hè? De, we horen al heel de ochtend de exportcijfers, een recordbedrag is er geëxporteerd, bijna 80 miljard euro, daar zullen ze wel blij mee zijn bij jou daar bij die stand. Zeker, want uh, inderdaad, we hadden het er al over handel, daar gaat het om, handel is belangrijk. Uh, en uh, tomaten, vlees uh, en uh, zuivel, bloemen, al dat soort producten, die worden inderdaad veel verkocht. En die worden ook hier uh, aan de man gebracht. Al die stentjes zijn hier aanwezig. Maar waar ik dan ook benieuwd naar ben, is uh, hoe het met de export van klompen gaat. Meneer, u bent een klompenmaker. Ja, ik ben een klompenmaker, Martin. Ja, dijkman. En nu staat hier ook, hoe is het met de export van klompen? De export? Uh, op zich? Uh, ja, ik heb soms wel een Zwitserse bedrijf bijvoorbeeld, die voor de carnaval wel een paar duizend kloppen bestelt. In Moskou hebben ze we ook wel uh, kloppen ja, verkocht. Dus en gaat u ook mee in die positieve trend, namelijk uh, dat er meer geëxporteerd wordt als het gaat om land- en tuinbouwproducten? Merkt u dat, dat u meer verkoopt? Ja, dat merk ik wel. Bijvoorbeeld het Zwitserse bedrijf, dat is bijvoorbeeld met een paar honderd paarden begonnen. Nou en nou, uh, nou bestellen ze toch elk jaar een paar duizend klompen, dus ja, dat zit zeker uh, in de lift. U bent hier uh, net begonnen ook met het, uh, het uitstallen van uw uh, stalletje met allerlei klompen. U maakt ze ook. Wat, wat heeft u in de aanbieding voor klompen? Nou, ik heb ze een beetje voor de, voor, uh, voor de show natuurlijk. Nou ja, zondagse klompen. Ja, mooie schoenen waarvan je niet in eerste instantie zou zeggen dat ze van hout zijn. Ja, nou en met een hakje natuurlijk voor de dames. Nou, wat de mensen altijd leuk vinden hier in Duitsland, vooral de, de, de voetbal, de voestbalsjoe, zeg ik dan altijd. Ja, hoe ziet hij eruit dan? Want ik zie hem nu even niet. Zo, met uh, vaste noppen erom. Ah ja, noppen, ja. Vaste, hè, noppen, hè? Dus nee, ja. geen draaien, noppen. Nee, nee, ik zie het. Ja, ja heel belangrijk. En hoopt hij hier uh, goede zaken te gaan doen uh, de komende tijd? Ja, dat hoop ik zeker. Ja, tien dagen lang. Dus uh, ik hoop het. Je weet het nooit, maar... Uh... En alles met de hand. U maakt alles met de hand. Voor uh, de show met de Hans, natuurlijk uh, ook uh, fabrica, gewoon uh, machinale uh, productie, die verkoop ik natuurlijk. Ja, want uh, als je veel wil verkopen moet je ook snel kunnen werken. Dankjewel en veel plezier. Zijn we amper zo ook nog even bijgepraat over alle klompen-trends. Marcel Bril vanuit Berlijn. Ik had toch wel verwacht dat uh, die kleintje pils een beetje Hollandse liedjes speelde. Dit was toch overduidelijk Delilah van Tom Jones. <laughs> Doe daar wat aan, mannen. Um, armoedeporno wordt het genoemd. De nieuwe serie van het Britse Channel 4. Het is het uh, programma Benefit Street. En daarin uh, wordt het wel een wee gevolgd van een paar bewoners van de straat in Birmingham. Three quarters of the residents on this Birmingham street are claiming benefits. To the no -jump world. And with ever increasing cutbacks to the stage where everyone's living in panic. Life is getting more unpredictable every day. Oh, what it's like when you've got your last pound and you have to choose whether you buy toilet roll or sugar. No, no. People have to do what they have to do to oh, exist. No. Channel 4 shows what life is really like for the residents of Benefits Street. Tomorrow at 9 on 4. Ja, wij hebben Utopia en daar hebben ze dus Benefits Street. Uh, Vanessa Lansveld, goedemorgen. Je bent uh, onze correspondent daar in Londen. Die straat heet natuurlijk niet echt zo. Nee, het programma heet zo vanwege het aantal uitkeringstrekkers. Volgens de makers leeft 90% van de bewoners in die straat van een uitkering. Nee, James Turner Street is de echte naam. Het ligt inderdaad in Birmingham in de West Midlands. Ja, en er is veel kritiek op dat programma. Waarom? Nou, er zijn nu twee afleveringen uitgezonden. Uh, ja, daarin nou, krijg je niet een bepaald genuanceerd beeld van hoe mensen op uitkeringen leven. Uh, de makers beweren dat ze het programma wilden maken... Ja, om te laten zien hoe het is om van een paar honderd pond in de week rond te komen... Uh, in een tijd dat de regering hard aan bezuinigd is. Maar het resultaat is een programma waarin uh, heel veel wordt gevloekt, uh, gerookt. Uh, de werkloze bewoners de hele dag met hun dure telefoons bezig zijn... Uh, en achter een flatscreen zitten, maar ook extremer. Je ziet de bewoners drugshandelen, stelen... en wietplantages onderhouden in een sociale woning. Ja, Dus de grote kritiek is dat het eigenlijk een veel te eenzijdig beeld schetst... en ook te extreem is, waardoor het alle uitkeringstrekkers over één kam scheert. En wat vinden die bewoners er zelf van dat ze zo geportretteerd worden? Ja, die zijn nu ontzettend boos. Zij zeggen, ja, die programmamakers... die waren tijdens het draaien zo aardig. Hè? Ze deden alsof ze onze beste vrienden waren. Uh, maar ja, nu blijkt dat we erin zijn geluisterd. En uh, ja, ze zeggen ook uh, dat, dat ze zijn toegestopt... met drank en sigaretten tijdens het draaien. En uh, uh, dat ze zelfs aan een voormalige alcoholist... Uh, blikjes bier hebben gegeven. Uh, ja, dus zij zijn nu echt heel boos. En ze zeggen ook, het heeft heel veel effect op ons leven nu. Uh, zo is er één echtpaar met drie kinderen... die uh, niet zo best naar voren komt in deze serie. Uh, die Zeggen dat ze hun kinderen niet meer naar school durven brengen. En uh, ook op Twitter zie je, zie je doodsbedreigingen tegen, tegen de mensen in die serie. Nou, maar dat is nogal een verwijt aan de makers. Dat ze dus de boel eigenlijk een beetje gemanipuleerd hebben... om maar uh, ja, eigenlijk uit effectbejag kan je zeggen. Ja, maar goed, de makers zelf, die verdedigen natuurlijk, die zeggen dat uh, dat hebben wij absoluut niet gedaan. Uh, en de bewoners die, uh, die wisten precies waar ze aan toe waren. Uh, maar goed, ze erkennen wel de ophef die er nu is. Uh, en daarom uh, was er ook afgelopen woensdag een bijeenkomst in de buurt uh, om mensen een kans te geven om te reageren. En daaruit is nu voortgekomen dat na de laatste aflevering van Benefit Street uh, er een groot live tv-debat zal worden gehouden. En ja, dat zal gaan over, over dat programma, maar ook over armoede in Groot. En, uh, en het leven op een uitkering. Ja, want, want gemanipuleerd of niet, dat is dus wel een manier... om uh, dat thema weer eens een keer uh, ja, op de agenda te zetten. Armoede. Groot probleem natuurlijk in Groot-Brittannië. Ja. Wat, wat doet de regering Cameron eraan om dat probleem aan te pakken? Nou ja, die, uh, die doen vooral heel veel eraan om de uitkeringstrekkers aan te pakken. En inderdaad, ja, armoede hier in Groot-Brittannië is een groot probleem. Er zijn nu 13 miljoen van dit totaal... Uh, 63 miljoen Britten leeft in de armoede. Die moeten dus van 400 pond of minder in de week rondkomen. Uh, nou goed, daar, daar zijn uitkeringen voor. Maar tegelijkertijd zie je juist dat dus de regering uh, nou ja, hard aan het snijden is... En de, de, de minister van Werkgelegenheid heeft ook dit programma eigenlijk aangegeven... om te zeggen van kijk, zie zo gaan mensen uh, op uitkeringen om. Uh, um, dit geeft een schokkend beeld. Dus uh, we moeten mensen aan het werk krijgen en werken loont. Maar uh, ja, in werkelijkheid ligt dat natuurlijk wel wat genuanceerder... dan wat het programma schetst. Ja, commotie over een programma is altijd goed voor de kijkcijfers. Ja, 4,3 miljoen uh, was de laatste keer. Er zijn nu twee afleveringen geweest, dus... Uh, ja, dat, uh, dat is altijd, altijd goed. Dus de, ja. de makers zullen hier ook zeker niet uh, rouwig om zijn. Nee, nee. Goed, en voorlopig gaan ze er dus mee door. En dan aan het eind, als ze allemaal geweest zijn... komt er een groot debat over uh, armoede. Nee. Uh, naar aanleiding dus van dat programma Benefit Street. Dankjewel, Vanessa Lansveld vanuit Londen.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 Pek hebben. Deze week in de ochtend op Radio 1, het gezonde doel. 175 miljoen euro steken goede doelen jaarlijks in onderzoek naar nieuwe medicijnen. Maar de kans bestaat dat zo'n medicijn niet bij de patiënt komt... door de grillen van de farmaceutische industrie. Eerder deze week hoorden we de Nierstichting die zelf een draagbare kunstnier ontwikkelt. Omdat de industrie juist veel verdient aan de oude dialysecentra. Zij maken dialyseapparatuur, zij hebben de disposables, ze hebben dialysecentra, ze hebben personeel in dienst. Dan gaat eigenlijk het hele businessmodel op de schop. En daarom doet de Nierstichting het zelf maar. Nierpatiënt Charlotte Triesnig bekijkt het allemaal vol verbazing. Ik vind het heel erg dat het op die manier werkt. Maar goed, zo werkt het nu eenmaal. En ja... Misschien kan dat ooit ook nog een keer gedoorbroken worden. Maar deze doorbreking ben ik al heel blij mee. En uh, ja goed, hoe ze dat verder allemaal uiteindelijk organiseren... Ja, dat ligt best wel ver van mijn bed, zou ik maar zeggen. En uh, Ik hoop dat daar uiteindelijk ook weer wat... misschien kan de politiek zich daar nog een keertje mee tegen aan bemoeien. Ik heb geen idee. Maar voor jou als patiënt is het belangrijkste... Ja, dat er gewoon snel een oplossing komt. Absoluut. Ja, ik zou het heel fijn vinden... als er inderdaad zo snel mogelijk een nier komt... die ofwel implanteerbaar is of inderdaad heel klein is... waardoor je makkelijk mee kan nemen. En wie de rekening dan betaalt dat maakt niet uit, als hij maar wordt betaald. Ja, hij moet betaald worden, ja. Dus, uh, ja. En ik hoop wel dat daar uh, langzamerhand andere, andere methodes voor gevonden worden... zodat die bedrijven die dat nu tegenhouden of niet willen ontwikkelen... dat in de toekomst wel zullen gaan doen. Nederlandse kankerpatiënten hebben 17 maanden langer moeten wachten... op een nieuwe pijnstiller door verboden afspraken van fabrikanten. De twee Nederlandse producenten hadden onderling afgesproken... de introductie van het middel te vertragen... De pijnstiller is goedkoper en effectiever dan morfine. De Europese Commissie heeft de twee bedrijven een boete opgelegd... van in totaal 16 miljoen euro. Directeur Michael Rutgers van het Longfonds. I is het mogelijk dat onderzoek dat, dat is begonnen bij een gezondheidsfonds... als het Longfonds, uiteindelijk eindigt op zo'n manier... dat het dus niet eens bij de patiënt beschikbaar komt? Ja, Het risico is er natuurlijk wel. Maar uh, wij zijn natuurlijk voor de farmaceutische industrie... een belangrijke uh, partner. Wij, wij zijn eigenlijk een ethisch kompas... Uh, dus wij kunnen hen helpen om het goede spoor te blijven. Om te zorgen dat ergens in zo'n enorme organisatie... want er werken honderdduizenden mensen in dat soort organisaties... Uh, dat, dat die organisaties de juiste dingen doen. Dat, ze, dat wij met hen samen het ethisch kompas van al die mensen die daar werken op orde houden. U bent het met mij eens dat het heel wrang is... als er ja, mede door, door uw investering een middel op de markt kan komen. Of eigenlijk dat er een middel ontwikkeld wordt. Maar dat het uiteindelijk het niet voor de patiënt beschikbaar is. Nou, dat mag niet gebeuren. Dat is heel dom als dat gebeurt. Als we het weten, dan zullen we ingrijpen. Papa is boos. Hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur, Ivan Wolfers... neemt dat niet echt serieus. Papa is heel erg boos op jullie. Dat mogen jullie niet meer doen. Ik geloof niet dat dat nou zo heel erg veel indruk zal maken. Hoor. Ik bedoel, er wordt toch toch veel een incident, een... een bedrijfsongevalletje, ik denk dat er wat meer nodig is. Neemt zo'n miljardenbedrijf, wat het vaak is, een farmaceutisch bedrijf... neemt hij het longfonds, het Nederlandse longfonds, serieus? In Nederland nemen de farmaceutische industrieën de, uh, het longfonds serieus. En de multinationals? Ja, uh, in Nederland is het natuurlijk een klein landje vergeleken bij Engeland, Frankrijk en, uh, en Duitsland. Um, nou, ik, mijn potentie is niet dat wij uh, zo'n zo zo multinational uh, bij kunnen sturen... maar we kunnen wel met de Nederlandse partners zorgen dat het zo goed mogelijk gaat. Het beeld ontstaat dat gezondheidsgoede doelen zorgen voor een gespreid bedje voor de farmaceutische industrie. De doelen betalen de onzekere, maar onmisbare eerste stappen van het onderzoek. En pas als het farmabedrijf bijna zeker weet dat er medicijn en dus de winst binnen handbereik is, stappen ze in. En voor dat eerste onderzoek, deels betaald door donateurs van goede doelen, betalen ze niets. Ik leg dit voor aan Michel Dutré, directeur van brancheorganisatie NePharma. Nou, was het maar zo, als we in dat stadium al wisten... dat er een medicijn uit een fundamenteel iets zou kunnen komen... dan zouden we spekkoper zijn natuurlijk. Maar het punt is, je moet altijd kijken naar een mogelijkheid van een werkingsmechanisme. We hebben het dan nog helemaal niet over een medicijn. Hè? De uitkomst van een fundamenteel onderzoek is geen pre-medicijn. Het is iets dat de mogelijkheid in zich heeft... om 15, 20 jaar later uiteindelijk een medicijn te worden. Maar je weet dat nooit van tevoren... En het is zo, wij investeren ook in fundamenteel onderzoek. Dus het feit, het beeld van achteroverzittende industrieën... die alleen maar zitten te kijken, is absoluut onwaar. In al die andere gesprekken krijg ik steeds het beeld... dat er echt een, een gat is dat de industrie bewust openlaat. En dat de, de doelen daar dus in springen. De ene zegt het wat scherper, de andere wat minder scherp. Maar ja, het beeld blijft toch echt wel staan. Wat ik daar vandaan steeds hoor, is dat de sector, de industrie... geen interesse heeft erin. Beelden zijn hardnekkig. De afgelopen tien jaar is er ontzettend veel voortgang geboekt... juist om de industrie en de universiteiten meer bij elkaar te betrekken... Eh, rondom het doen van fundamenteel onderzoek. En waarom Alleen, zeggen al die mensen dat dan? Omdat beelden zijn heel hardnekkig. U, u, u wordt ten onrechte uh, neergezet als een soort van vijand... op weg naar oplossingen tegen ziektes. Uh, soms wel, Ja. Kijk je dus deze week in de goede doelen en het geld dat zij aan onderzoek naar nieuwe medicijnen besteden? De reportages werden gemaakt door Niels de Jager. De ochtend. Stand.nl u kunt al de hele ochtend stemmen op de stelling. Die staat op onze site. En die heeft alles te maken met de gaswinning in Groningen. Minder gaswinning in Groningen is een slecht idee. Dat is die stelling. 331 mensen hebben tussen de weg naar de website gevonden. 34% is het eens met de stelling. 66% derhalve is het oneens. En ook op andere manieren wordt er gereageerd. Een tweet. Als de regering de accijns wat verlaagt, daalt de prijs weer. Helaas zal de regering de gasprijs extra laten stijgen als compensatie voor het geld dat ze mislopen. Iemand die dus oneens is met de stelling. Elke gaat twittert Henk Kamp moet gas minderen, anders kunnen ze het in Den Haag wel schudden. Um, Simgen, die schrijft nog, gewoon boren en die mensen betalen om te verhuizen of om te herbouwen. Dat is beter voor het land namelijk. Alle gas dat omhoog komt, betekent dat we niet in het buitenland hoeven te kopen, en dus meer geld voor Nederland. Ongeacht of de staat geld verliest door mensen uit te betalen. Dat geld blijft toch in het land en komt dus ten goede aan de economie. Boren en tegelijkertijd betalen. John Lanting is voorzitter van de actiegroep Schokkend Groningen. Intussen een soort halve bekende Nederlander geworden. Meneer Lanting, goedemorgen. Goedemorgen. U bent het vast eens he, met de, de stelling dat minder gaswinning een slecht idee is. Minder gaswinning, slecht idee. Uh, zoals ze het nu naar voren brengen, 10 procent. Ja, slecht idee. Ze kunnen net zo goed blijven uh, door... Uh... Boren, ze winnen. Want die 10%, dat vindt, u, dat vindt u peanuts, dat is niet voldoende. Nee, dat is langer niet voldoende. Nee. We veranderen eigenlijk niet veel van. Alleen misschien, misschien, ja, je weet niet hoe de bodem zich uh, verhoudt, dat het iets vertraagt. Maar we krijgen feitelijk alle ellende over ons heen. Ja. Alleen misschien iets vertraagt. Nou weten we natuurlijk officieel nog niks, hè? Nee, klopt. Het is een spannende dag voor u, denk ik. Uh, spannende, leuke dag. Want? Nou ja, we verwachten er natuurlijk niet te veel van. Dus uh, we hebben iets, uh, ja, iets op touw gezet, een actie. En wat ik begrijp, uh, ik heb een telefoontje gehad, is alles afgezet in Loppensum met hekken en Linton. Dus we verwachten ook wat. We dat een cadeautje voor de heer Kamp. Is dat waar Kamp nou, ja, waar... uh, ja, dan naartoe gaat, naar Loppersum vanmiddag? Ja, Loppersum. Oh, Oké, okay. dus dat is de plek waar hij dan die persconferentie gaat geven. Eventueel, want nogmaals, we zitten een beetje te praten ja, op basis van, van allerlei geruchten uit de wandelgangen. Maar, maar, maar wat is dat leuke cadeautje dan, wat u heeft? Uh, wees erbij vanmiddag. Ik weet niet of ik het red met de auto. Vertel het anders <laughs> maar. Nee, dat zeggen we niet. Minister Kamp zal niet lachen. De anderen wel. Oh, maar je gaat toch niet met eieren gooien of uh, tomaten of, of zo? Ah, nee, we gaan niet flauw stront, doen. strond. strond. strond. nee, we hebben gewoon iets, uh, iets leuks. Je kunt het veilig gewoon in de hand vasthouden. Gewoon iets voor later voor hem. Ja, maar dat ga je ook met al die dingen die ik net noemde. Ja, <lacht> ja. maar dan, als je hele dunne mest hebt, nou, dan hou je hem zo niet in je handen. Nou door. jongens, hou op. Nee, <lacht> nee maar ik bedoel, u zegt van de kamp zal het niet leuk gaan vinden. Nee. Maar moet u niet eerst eens even afwachten wat hij daar te melden heeft? Misschien komt hij wel een prachtig verhaal van Groningen. Ja, dat denken we ook. Nou, wat we gisteren gehoord hebben. Nou ja, we wachten af. En in die zin, het cadeautje is altijd een goed cadeautje. Maar dat zullen jullie vanavond of vanmiddag alvast wel op de televisie zien. Ja, nou. ja, dat maakt me wel nieuwsgierig. Nog even: we hebben gebeld met wat lokale um, partijen, lokale politici. Yeah. Om te vragen hoe zij nou erin staan. Of ze tevreden zijn met die 10% die er waarschijnlijk gaat komen. Maar we begrepen dat zij helemaal niet mogen praten in de, in de media van de gemeente. Klopt. Ze, ja, dat is toch gek? Ik heb uh, deze week een gesprek gehad met een burgemeester. Ja. En ik ben er een stuk wijzer uh, van geworden. En nu vallen er ook meer uh, ja, tegeltjes op een plek. Maar Met wat tof, is er dan, te dan gezegd tegen u? Vanuit, uh, vanuit de burgers. Waarom is dat dan? Even wachten, hoor even mobiele telefoon uit. Moet het zo zien... Wel is dat feitelijk... Ede Stal? Wat, wat is dat voor ringtone, Ede Stal? Nee, nee, nee, nee, nee. Andrea Bertiali. Ah, ook mooi. <laughs> nee, uh, feitelijk moet je feitelijk, ja, eigenlijk zo zien... Alle touwt touwtjes lopen naar Den Haag. Nee, naar meer uh, die kant op moet denken. Dus vanuit Den Haag hebben ze een spreekverbod opgelegd aan de gemeenteraadsleden en de lokale ja. politici. Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet precies hoe of het zit, maar het was al duidelijk jaar geleden ongeveer we horen niks. Ik heb uh, afgelopen week, ja, vorige week maanden was het meer een juarsreptie. Ik kan gewoon weer ergens in het kwartier blijven staan. Gewoon kijken wat er op je afkomt. De raadsleden lopen wel bij je langs, zichtig kijkend... maar ze komen niet op je af. Dus dan weet ik al wel dat er iets aan de hand is. Ja, ja. Maar zij wonen hier ook in het aardbevingsgebied. Ja, maar hoe dan... het precies zit, weet ik niet. Nee, maar goed. Je zou verwachten natuurlijk dat je steun zou krijgen van hun. Dat is waar je op uit bent dan, neem ik aan. Precies. Ja, Want het is ja. uiteindelijk ook nog zo. De gemeentera gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, de gemeentelijke verkiezingen. En ja, willen zij dus ook weer gekozen worden door de burgers zoals het toch ook voor de burgers moeten opkomen. Ja. Ja. Zee, meneer Lanting, er is wel veel uh, sympathie hè, vanuit de rest van het land. Dus uh, ja, laten we zeggen, niet, niet Groningen. Dat, dat, dat moet u als een, een warm uh, gevoel ervaren. Ja, ja. Maar de, de vraag is natuurlijk straks even, dat achter de comma... Hè, bedoel, nu, het is natuurlijk heel makkelijk om nu steun te betuigen aan Groningen... maar straks gaan mensen dat merken in hun portemonnee misschien wel. Denkt u dat die steun dan nog steeds zo groot is? Weet je maar niet, maar moeten wij daar rekening mee houden of ja, anderen ons echt willen steunen... in de zin van ja, dat ze meer zullen moeten betalen aan belastingen? Ja. He, he, dat zullen wij dan ook moeten doen Wij Gronings, terwijl wij hier met de ellende blijven zitten. Ja. ja dat wat... was net vanmorgen alweer in het nieuws wat betreft de, de veiligheidsregio. Ja, was gewoon rekening mee houden met doden. Ja. Daar zitten wij mee. Het zwaar van Damocles wordt constant... Is de schone van de dag boven ons hoofd. Ja, no boven onze Daar zit de rest van Nederland niet mee. En, no en nog even dat bedrag, he, wat nu dan genoemd wordt. En we ja. moeten dus maar afwachten of Kamp kant daar straks mee komt. 1 tot 1,5 miljard. Voor compensatie van schade, maar ook gewoon om het gebied weer eens een beetje een impuls te geven. Mm. Vindt u dat genoeg over vijf jaar? Nee. Nee. Maar dat wij is toch een aardig bedrag? bedrag? En daar willen we er wel even over spreken met minister Kamp. Hoe we dat in gaan vullen. Nou, maar wij gaan voor meerdere miljarden per jaar. Dat, ja. houdt, dat houdt dan ook in dat bijvoorbeeld uh, wat betreft de schadeafhandeling... bij de naam, alles dat weggetrokken wordt... en dan gaan we het hier zelf oplossen. Ja, ja, ja. Maar, Onafhankelijk. Maar, maar, me meer maar, maar. maar meerdere miljarden per jaar, is dat niet een beetje uw hand overspelen? Hoog inzetten. En Dan krijg je anderhalve miljard waarschijnlijk over vijf jaar. Ja, maar ik had het over per jaar, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar dat... <gijft>, dat is een heel verschil. Of, uh... wij, nemen, wij nemen geen genoegen meer als groningers met peanuts. Er nee. zijn jarenlang, decennia lang... Belogen, bestolen en bedrogen. Hij krijgt een zakje pindas vanmiddag. Pindas. Ja, maar ik ga geen apies voeren. <laughs> nou, we, we gaan, gaan dat... maar afwachten wat ja, dat gaat worden. We gaan dat goed in de gaten houden wat daar vanmiddag gaat gebeuren. In Loppersum, ja. want daar verwachten ze dus de minister... als hij met zijn boodschap vanuit Den Haag komt. John Lanting, hartelijk dank. En we komen u vast nog wel een keer weer tegen ergens, ook hier op de radio. U kunt blijven reageren op de stelling... minder gaswinning in Groningen is een slecht idee. 0800-1101 via de website www.stand.nl. Twitteren mag en u kunt ook de gratis stand.nl-app downloaden. Dit is Radio 1. Het Nationaal met Jan van der Putten. In de moordzaak rond Nicole van den Hurk uit 1995 heeft de politie een verdachte aangehouden. Dit is een man van 46 uit Helmond. Hij is dinsdag gearresteerd en die man kwam in beeld omdat zijn DNA overeenkwam met sporen die een cold case team van de politie vond in 2011. Nicole van der Hurk uit Eindhoven was 15... toen ze dood werd gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. Nadat ze ruim een maand vermist was geweest... bleek dat ze met geweld om het leven was gebracht. Die zaak uit 1995 werd nooit opgehelderd. In de loop der jaren werden verschillende mensen aangehouden... onder wie de stiefvader van Nicole van der Hurk en een man uit Eindhoven. Maar die verdachten werden weer vrijgelaten. Nu dus een nieuwe arrestatie. En dan ook nog een ander nieuwsfeit. De rechtbank in Amsterdam heeft een streep gezet... door verhoging van de maximumsnelheid op de A10 West. Op die weg bij Amsterdam is het maximum verhoogd van 80 naar 100. Maar minister Schult van Hagen moet dat besluit heroverwegen... zegt de rechtbank, want harde rijden betekent te veel fijnstof. En dat zijn de hoofdpunten. Staat het nog ergens vast en dat is mooi. Jazeker, bij Amsterdam op de A10. Als je vanaf de A10-noord naar de A10-west rijdt... kom je tussen Cadoula en de Koentel in twee kilometer terecht. En op de A28 richting Utrecht is er een ongeluk gebeurd. Tussen Nijkerk en het knooppunt Hoevelaken staat 5 kilometer. De rechterreis ook is dicht. Op het Intercity-traject tussen Eindhoven en Venlo... rijden er tussen Helmond en Horst Zevenum geen treinen. Er is een wisselstoring. De vertraging is meer dan een uur. De Ochtend... Volgens Indonesië schendt Australië de territoriale wateren van Indonesië. vanwege de komst van bootvluchtelingen. En we hebben natuurlijk de ontknoping van de nationale nieuwsquiz. Al de hele week staat de score op 84 punten. Gaat Robert Starke uit Enschede daar zometeen overheen? We weten het binnen een kwartier.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 it anyway, the losing card I'll oh, someday lay, so this is all I have to say, suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please,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 that are key Is it to be or not to be And I replied Oh why Thema muziek van een serie die tot in een treur herhaald is En daar zal ongetwijfeld ergens nog te zien zijn op een van de zenders. Mesh natuurlijk. De groep heet ook de Mesh. 1970 Suicide is Painless. Tom Middendorp heeft vanochtend officieel de eerste online defensiekrant gelanceerd. Daarvoor moest het personeel en allerlei andere geïnvesteerden het met een papieren versie doen. Nou, Dat hoeft niet meer. Verslaggever Martijn Grimius volgde daarom de commandant der strijdkrachten al deze ochtend. Martijn is wel handig voor de militairen in Mali ook, hè, denk ik. Ja, die kunnen dat op hun iPad of op hun laptop die ze dan mee hebben genomen. Kunnen ze alles horen over en lezen over defensie. Ik zal even een klein stukje laten horen op wat er onder andere nu op het Defensie Magazine online staat. Zo. Doet hij het ook. Zo, hier. Nou, dat is een, een animatie van... Uh, het nieuwe voertuig hè, van Defensie. Ja, dat is een animatie van... Uh, je ziet het oude voertuig komen aan, uh, aanrijden. En een soort transformer wordt dat. En die verandert dan in het nieuwe voertuig... wat we net hebben aangekocht. Ja, Iedereen kan dit nou lezen. Dus, en ook dus... Uw mensen in Mali, onder andere. Ja, dat is juist het mooie eraan. Je, ziet, je kan veel meer beeldmateriaal gebruiken. Dat is natuurlijk veel sprekender. En je kan veel meer gewoon laten zien wat er allemaal gaat veranderen. In plaats van dat je het helemaal moet uitleggen in een krant. Ja, niet alleen letters, maar ook dus filmpjes. Hier ook nog de Defensiekrant van 35 jaar geleden. Toen ze er ooit mee begonnen. Ja, de papieren versie. Die kan naar het archief. Ja, dat is toch een stukje nostalgie, hè? Ja, dat is mooi als kop. F-16, prijs in de hand. Ja, de eerste defensiekant die ooit gepubliceerd is, uh, zie je dat staan. Als je er nu F-35 van maakt, dan is het weer helemaal actueel. Nou, is dat uh, ja, zo'n ding wat dan speelt, hè? de F-35, de Joint Strike Fighter. Is dat ook iets waar u zelf een beetje wakker van ligt als dat hele politieke gekonkel eromheen is? Nou, we zijn er afgelopen jaren heel indringend mee bezig geweest. En uh, kijk, uh, het is natuurlijk een hele lastig ook, politiek besluit. Uh, maar ik richt mij vooral op de inhoud. Ik richt mij erop wat hebben onze militairen nodig om hun werk goed te kunnen doen. En daar stel ik eisen aan. Ja. En die leg ik ook uit aan de politiek. En daar adviseer ik ze ook in wat dan het beste is om ons werk goed te kunnen doen. Ja, en nu gelukkig met de uitkomst. Ja zeker. Nee, ik, uh, kijk de F-16 zoals die in deze eerste krant stond. Was toen een heel moeilijk besluit. Met precies dezelfde discussies als nu. Maar nu uh, 30, 35 jaar later we, zijn we hartstikke blij dat we toen dat besluit hebben genomen. En het gaat mij erom dat we over 30 jaar ook weer heel tevreden kunnen terugkijken op dit besluit van. Heeft, heeft u al taart gehad? Ja, taart, hè? ja, dat is toch een feestmomentje. <laughs> en uh, er is champagne. Alcoholvrij. Hè? Alcoholvrij, Alcohol. ja. Noem het er maar vooral even bij. U bent uh, al heel erg voor aan, het, uh, aan het voorop lopen met uh, social media. Niet alleen die digitale kant, maar u staat ook op Facebook. Ja, ja, daar ben ik vorig jaar mee begonnen. Ik was uh, ook de eerste CDS die dat deed. Maar ook dat is een, een prima middel om gewoon te laten zien. Niet alleen wat doet de CDS, maar vooral ook wat doet een krijgsmacht. En uh, we maken er helemaal geen reclame voor, dat doe ik nu dus wel, commandant ja. der strijdkrachten. Daar moet je naartoe, op Facebook. Ja, daar moet je naartoe. En uh, dat geeft je wel een beeld van uh, wat zo'n CDS allemaal doet. Maar ook alle aspecten van de krijgsmacht, kan je daar mooi in kaart brengen. En ik heb vandaag ook, uh, af en toe maak ik zelf fotootjes. Die hebben ja, niet maar, maak kaart. ik nog even een mooie foto van hier, van, het, van alle mensen bij elkaar. Ja, dat is goed. Of zal ik een foto van u maken en nou, dat, dat, dat u dan, doen, dan die foto samen. Ja, van een ons selfie. samen. Oh, dat is goed, dat is leuk. Maken we een selfie. Selfie ja, met begin, begin, de commandant der strijdkrachten. Ja. Ja, gaat op Facebook, hè? Nou, Hebbes. helemaal goed. Op Facebook. Uh, dit was het dan voor de ochtend van de commandant en strijdkrachten of iets en nog meer? Nee, dus, uh, dit was een hele mooie aftrap van een, uh, toch een nieuw tijdperk. Uh, maar kijk, mijn dagelijks werk gaat natuurlijk vooral over de missies, de inzet van de krijgsmacht. Dus iedere ochtend laat ik mij in het uh, Defensieoperatiecentrum uh, brieven. dan ga ik zo ook weer naartoe. Zometeen maar eens even naar het hart van Defensie, het operatiecentrum. Ik neem aan dat we die foto ook even op onze eigen Facebookpagina terug je kunnen moet, zien... Ja, als Martijn straks terug heen. is, toch? Dat dacht ja. ik. Heel goed. Australië biedt excuses aan aan Indonesië. En, uh, dat is omdat de marineschepen van Australië... een paar keer de territoriale wateren van Indonesië zijn binnengevaren. NOS-correspondent Robert Portier. Uh, Robert, dat had alles te maken met uh, bootvluchtelingen, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Uh, Australië heeft een nieuwe regering... en die nieuwe regering heeft zich ten doel gesteld... om uh, geen enkele bootvluchteling meer het land binnen te laten komen. En ze zijn uh, bereid daar um, vreemde en onorthodoxe uh, manieren voor te gebruiken. Een van die manieren is om uh, mensen die met een boot richting Australië komen... gewoon terug te slepen bij de grens van Indonesië waar ze vandaan komen af te zetten... ze een duwtje te geven en vervolgens aan hun lot over te laten. Uh, die patrouilles die zijn daar de afgelopen periode uh, aan begonnen en naar nu blijkt zijn ze een aantal keren Indonesisch water binnengevaren... en dat is natuurlijk slecht gevallen binnen Indonesië. Ja, moeten we eens nog even uitleggen, want die, die vluchtelingen die, die komen dan nou ja, her en der vandaan... Irak en zo, dat soort landen, Afghanistan, die komen dan naar Indonesië... die willen dan naar Christmas Island, want dat is Australië. Ja, klopt. Bijna alle vluchtelingen komen of uit Afghanistan of uit Iran... en zij komen dan eerst naar Indonesië toe... Uh, en van daaruit nemen ze de boot naar Christmas Island. Dat is een eiland dat wel bij Australië hoort, maar wat een kilometer of 400 onder Java ligt. En dat is het dichtstbijzijnde puntje van, uh, van Australië. Vandaar dat iedereen daar naartoe gaat. Het is bovendien uh, de plek waar alle uh, asielzoekers uh, worden opgevangen. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar in Australië ze, uh, ze aan land zouden gaan. Ze gaan altijd naar Christmas Island toe, voordat ze verder worden gestuurd naar andere eilanden in de Pacific... Maar um, ja, de Australische overheid wil niet meer dat uh, die mensen uh, naar Australië toe komen, En vandaar dat ze die boten zijn begonnen terug te slepen. Ja, en ik zag de premier op tv die, uh, van Australië, die zei ook we gaan hier gewoon uh, mee door. Um, nu hebben ze excuses aangeboden aan Indonesië is daarmee de kous af? Nee, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Als, uh, Indonesië is eigenlijk van meet af aan tegen het plan geweest om die boten terug te slepen. En zeiden zij dat komt omdat wij denken dat uh, de Australische marine um, over onze grenzen heen zal komen... En daar hebben wij geen zin in. Nou, de relaties uh, die waren sowieso al wat bekoeld de laatste tijd... Uh, nadat duidelijk is geworden dat uh, Australië heeft geprobeerd... om de uh, president van Indonesië af te luisteren. Zijn mobiele telefoon proberen, heeft geprobeerd af te luisteren. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken heeft meerdere malen verklaard... Uh, dat die moeizame uh, relatie uh, op den duur misschien wel weer goed zou komen... maar dat er wel wat tijd overheen zou gaan... Nou, op dit moment uh, is dat al moeilijk en als dit er overheen komt... Ja, dan zal dat uh, niet uh, goed zijn voor de relatie. Indonesië heeft inmiddels aangekondigd dat ze in ieder geval extra patrouilles gaan sturen naar de plekken... waarvan zij denken dat de Australiërs meer boten zullen gaan, gaan afzetten. Robert Portier is onze correspondent in, uh, in Indonesië, tenminste van de NOS. en Hij deed dus dit verhaal over die bootvluchtelingen... en het binnendringen in de territoriale wateren van uh, Indonesië. Laat het tromgeroffel maar komen, want het zou wel eens spannend kunnen worden... in de Nationale Nieuwsquiz vandaag. Afgelopen maandag en dinsdag zijn scores van 84 punten neergezet. En nu hebben wij de ontknoping. Dat gaan we doen met Robert Stark uit Enschede, 24 jaar. Welkom. Goedemorgen. Hoe breng jij de dagen door? Ik studeer bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Ah, nou, de komende maanden worden alleen maar interessanter ook met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, en, om alles te volgen hoe het er aan toe gaat. En ik neem aan dat je de quiz ook deze week hebt gevolgd. Ik heb mijn best gedaan inderdaad. Meegespeeld thuis. Kijk ja, hoe hoog die score is, ja. uh, vielen ze zo rond de 84 punten ook. Ja, af en toe. Ja? Benieuwd. Ben ook boven? We kijken zo meteen wel. We gaan het zien. Wij beginnen met de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, als gebeuren, gebeurt het zo. Dat kun je toch niet voor zijn. Maar u zegt, het, het gaat er wel van komen. Ja, hoor. Minister Kamp heeft met drie oppositiepartijen gesproken over de gaswinning in Groningen. Gaat die gaskraan dicht? In hoeverre gaat die dicht? Gisteren werd al bekend dat binnen de coalitie een akkoord in de maak is over het verminderen van de gaswinning. Dit is gewoon een tegenvaller. Ja, het kabinet besluit waarschijnlijk vandaag of de gaswinning in Groningen wordt teruggeschroefd. Het gedeeltelijk dichtdraaien van de gaskraan betekent wel een gat in de rijksbegroting. Vraag 1. Gesproken wordt over een bedrag van rond de 150 miljoen euro aan compensatie aan gedup uh, gedupeerden. Maar hoeveel miljoen euro aan inkomsten zouden we in de komende begroting mislopen door dat dichtdraaien van die kraan? Zo'n 850 miljoen euro. Um, er staat hier ah, 700 miljoen. Maar dat is dan inclusief die 150 miljoen die... Uh... Precies. Ja. Ja, ja. Die hadden we al genoemd natuurlijk. Ja. Uh, nou, ik vind dat de jury hier maar even naar moet kijken. Als ik het eerlijk ben. Wij zijn altijd aan de kant van de kandidaat. Hè. De jury is altijd heel streng en die moet dan de beslissing nemen. Kijk. Wat, wat, wat, zie ik een duim omhoog gaan? Ja, hij wordt het goed geregeld. Wordt gerekend. goed gereed. Nou, kijk aan. Die is in de knip. Vraag 2 dan. Veel Groningers hebben al flinke schade aan hun huizen opgelopen. Welke organisatie zei gisteren dat de experts die door de NAM zijn ingehuurd... de schade aan de huizen veel te laag hebben ingeschat? Dat is de NVM? Nee, die kan ik echt niet goed rekenen. Dat is de vereniging Eigen Huis, namelijk de VEH. Dus Op bezoek van huisbezitters contra-expertises uitvoeren... en de bouwkundigen van Eigen Huis kwamen vaak op veel hogere bedragen uit. Bij vraag drie hoort een geluidsfragment. Luister goed. The special tribunal for Lebanon is now in session. Rafik Hariri. Negen jaar na de aanslag op premier Hariri in Beirut... begint vandaag dan de rechtszaak tegen vier verdachten. Ja, het geeft vooral een, een signaal af. Het geeft een af van, ook al zijn je er niet bij... We weten wie het gedaan heeft en je kan er eigenlijk niet meer wegkomen. Bijna negen jaar na de moordaanslag op de Libanese premier Hariri... is gisteren het proces tegen de vier verdachten begonnen. Vraag drie, van welke beweging zijn die vier verdachten lid? Het zou Hezbollah moeten zijn. Dat is goed. Vier zijn nooit opgepakt en ook niet bij het proces aanwezig. Volgens Hezbollah is het hele tribunaal een complot. En ze nemen het dus niet serieus. En het wordt hier gevoerd, het proces, in welke Nederlandse plaats vindt het plaats? In Leidschendam. Leidschendam inderdaad. Voormalige hoofdkwartier van de Veiligheidsdienst... is dus nu omgebouwd tot een VN-tribunaal. Vraag 5 is weer een geluidsragment. Luister goed, want wie is dit? Ik ben op zich positief gestemd als ik naar deze cijfers kijk. Je ziet dat in de restaurants en de andere gelegenheden zie je een hele hoge nalevingspercentage. En in cafés is dat van oudsher minder. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat die capaciteit voor de handhaving nu wordt uitgebreid. staatssecretaris Van Rijn. Inderdaad, van volksgezondheid is die helemaal goed. Ja, dan door naar vraag 6. Ruim vijf jaar na de invoering van het rookverbod wordt er nog steeds gerookt in cafés. Namelijk zelfs in één op de hoeveel cafés? Eén op de drie. De drie, dat is goed, blijkt uit allemaal inspecties... van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er staan soms ook nog gewoon asbakken op tafel. Gaat heel goed tot nu toe. En de mensen met 84 punten moeten zich uh, een beetje zorgen gaan maken. Want hij ligt lekker op koers. Maar nu, vraag uh, 7. En daarmee kan je nog vier punten verdienen. Je krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. De vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. We zoeken dus een persoon. Hier zijn de aanwijzingen. Vier. Ik ben behoorlijk uit de bocht gevlogen. Drie. Mijn formule draait om snelheid. Stop. Het gaat om Bernie Ecclestone, de directeur van de Formule 1. Dat zegt hij met een zekerheid, alsof het ook gewoon klopt. Voor twee punten was de aanwijzing, als ik veroordeeld word... dan komt er een eind aan mijn 60-jarige loopbaan... en voor één punt in Duitsland word ik vervolgd vanwege omkoping. Het is inderdaad Formule 1-baas Bernie Ecclestone... met zijn omkopingbeschuldigingen. Hij uh, heeft uh, zelf trouwens nooit, uh, wel ooit gereden... maar kreeg een paar ongelukken op het lokale circuit... en stapte toen tijdelijk uit de racewereld. Vandaar die eerste aanwijzing. En uh, ja, hij is de grote man van de Formule 1. Uh, het wordt heel spannend, Guylaine. Ja, je factor kunnen wij vaststellen op 8. Nou, dat is plezierig. Jazeker, ja. dus dat betekent dat, wij, uh, dat jij 11 vragen goed hebt. Uh, als je die goed hebt in de ja. tweede ronde, dan, uh, dan ben je er. Ja. Dan kan je met 300 euro naar huis. Dus. En dat kan gewoon in de tijd die we hebben. Niet zenuwachtig voor 90 seconden, Elf vragen. Nee. Echt niet doen hoor. Dus uh, Dorothee Wieseman en uh, Michiel Vergeer, die kunnen hun borst nat maken. Maar hij moet het nog wel even doen. Onze kandidaat van vandaag, Robert Stark. Nu, Joe Vanka. Celebration, the secret code is cosmic love. Sliding to the vibe, right is the night. The Welcome. Love, zo heet haar album. Joe Vanka was dat een lockdown. De tweede ronde van de nationale nieuwsquiz gaan we spelen met Robert Starke uit de Enschede dus. Die een factor ja. van 8 heeft neergezet en 11 vragen nodig heeft, goede vragen nodig heeft om weekwinnaar uh, te worden. Dus er zitten twee mensen heel erg in ja. spanning om af te wachten. Gaat hem dat lukken of niet? Ja. 90 seconden lang stellen wij jou zoveel mogelijk vragen. Beantwoord ze goed, dan gaan we als een dolle door. En anders dan geven wij het goede antwoord en gaan we ook door. Helemaal goed. Succes. Dank Dankjewel. De nationale nieuwsquiz. Personeel van welke sigarettenfabrikant is gisteravond begonnen aan een 24-uur staking? Philip Morris. Goed. In een bungalowpark in welke plaats is gisteren een grote inval geweest? Button. Is Goed. Hoe heet de minister die heeft gezegd dat de PVV met antisemieten samenwerkt? Ascher. Goed. Welk fonds maakte gisteren de namen bekend van de drie kunstenaars die een statieportret van koning Willem-Alexander mogen maken? Mondriaanfonds. Is goed. Bert Habits is de nieuwe omroepman van het jaar. Voor welk bedrijf werkt hij? RTL. Goed. China kampt met een nieuwe golf van wat voor soort griep bij mensen? Pas. Vogelgriep. Um, hoe heet de oud-minister die lijstduur wordt voor D66 bij de Europese verkiezingen in mei? Brinkman. Dat is fout, Brinkhorst. Het schaatsduur uit welk land is gisteren Europees kampioen ijsdanser geworden? Uh, Tsjechië. Italië. Een schoonmaakbedrijf. In welke stad wordt verdacht van fraude? Amsterdam. Goed. Welk land heeft sinds deze week zijn eerste vrouwelijke wijkcommissaris van de politie? Uh, Afghanistan. Is goed. In een bos in Limburg zijn twintig vaten met mogelijk afval van welke druk gevonden? Ecstasy. Goed. Vorig jaar gooide iedere Nederlander gemiddeld 47 kilo aan wat weg? Afval. Voedsel. Gisteren zijn de nominaties voor welke filmprijzen bekendgemaakt? De Oscars. Ja. De verkoop van 100 overdollige Leopard tanks aan welk land gaat door? Finland. Is goed. In België is ophef ontstaan over een boek dat gaat over de ex-vrouw van Dutroux. Wie is de schrijfster? Er geen Pas. Christine Hemmerrechts. Wie is de nieuwe trainer van de Graafschap. Pas. Jimmy Calderwood. Uit de partijkast van welke lokale partij is meer dan twee ton gestolen? Leefbaar Amsterdam. Goed. Het noord Brabants museum leent een half jaar lang... twee schilderijen van Van Gogh van welke miljardair? Carlos Slim. Is goed. Hoe heet de Nederlandse VN-vertegenwoordiger... die de missie in Mali snel wil uitbreiden? Bert Koenders. En die tellen we erbij, want de vraag werd gesteld... nog voor het eind van de muziek. Dus de knal. En de vraag is nu... zijn het er elf... Er wordt druk geteld. Ja, wij weten het ook nog niet. Geen idee. Wij wachten vol spanning af. Heb je Wat voor gevoel heb je zelf, Robert? Ik heb echt geen idee. Ik dat hoop ging het ging wel, lekker, dat ging wel lekker, toch? Het ging wel lekker. Het een paar in het midden, even een paar keer ja, dat je moest passen. Ja, had ik moeten weten. Maar... We kunnen jou verklappen. Je hebt er veertien goed geantwoord. Kijk. Kijk, fantastisch. Zegt hij. Ja, dus dat vermenigvuldigen wij met acht. En daarmee kom jij op 112 punten. Zo. Ontzettende goede score. Hartstikke fijn. En ook dus echt wel ruim over de nou, 84 punten mooi, heen. Dus we mogen jou bij deze een overtuigend winnaar van deze week noemen. Hartelijk dank. Van de Nationale Nieuwsquiz Je krijgt 300 euro naast de mooie prijzen die je al kreeg. De twee kaart voor beeld en geluid experience. DVD van Penosa en een mooie radio. Hartstikke fijn. Geniet ervan. Nou, bedankt. Dat is nog eens lekker het weekend weer gaan. zeker Robert Stark uit Enschede dus de winnaar deze week. Ja, we gaan naar Stand.nl. Al de hele ochtend gaat het over de gaswinning in, uh, in Groningen. En uh, we zijn allemaal in afwachting natuurlijk wat er in Den Haag gaat uh, gebeuren. Komt Kamp inderdaad naar Groningen met goed nieuws. Uh, we weten het voorlopig nog niet. Ze zitten daar nog keurig in hun trevenzaal te vergaderen. Minder gaswinning in Groningen is een slecht idee. Dat is de stelling op de site. 552 mensen intussen gereageerd. 33% is het eens. 67% is het oneens. NOS-verslaggever Vincent Rietbergen... die uh, was even nog langs geweest bij minister Kamp. Hij zit zitten druk te vergaderen. Hij is even vlak voor de ministerraad bij de minister langs geweest... om te vragen of hij al nieuws heeft voor de Groningers. Ik heb alleen uh, te vertellen dat we zo in de ministerraad uh, gaan spreken... over dit onderwerp. En we zullen kijken of we tot een besluit kunnen komen. Is het nou zo dat het, er, dat het plan eigenlijk af is... en dat u het alleen nog even hoeft voor te leggen? Als het zo gemakkelijk was in de ministerraad... dan, uh, dan hield ik het hier nog twintig jaar vol. Maar het is zo dat alle collega's die hebben over zo'n belangrijk onderwerp... een opvatting... En, uh, ze zullen hun opvatting naar voren brengen en we zullen met elkaar erover spreken en kijken of we vandaag tot een besluit kunnen komen. Lukt dat niet, gaan we volgende week verder. Het is niet zeker dat het vandaag tot een besluit zal leiden? Nee, zeker niet. Ik heb met de meeste collega's er een of meerdere keren over gesproken. Maar er zijn ook collega's die hun verhaal vandaag voor het eerst zullen doen en daar zal ik goed naar moeten luisteren. Ja, u zegt zeker niet dat het, dat het duidelijk is, dus het is een beetje 50-50. Nee, ik weet het niet. We hebben, uh, ik heb het goed voorbereid. En uh, we zullen kijken wat het uh, gaat worden zo. En als het uh, tot een uitkomst komt vandaag, dan ga ik naar Groningen toe. En dan zal ik uh, de mensen in het gebied uh, vertellen hoe het er aan zit, wat mij betreft. Heeft u gisteren een goed overleg gehad met D66, ChristenUnie en de SGP? Nou, alle overleggen die ik heb gehad, dat zijn er een heleboel geweest. Die hou ik nou even van mezelf. Ik ga uh, daar zometeen verslag van doen in de ministerraad. En we zullen kijken waar dat toe leidt. Ja, als dit waar is, dat ze er nog niet uit zijn... en dat nog maar de vraag is of je daar het noorden gaat... dan moeten ze die verrassing daarin loppen... ze hem ook nog even voor zich halen. Ja, ik kan me niet voorstellen. Ik denk dat ze er wel uitkomen. Oké. Okay. Zo we eens kijken wat de mensen vinden? 0800-1101, dat is een gratis telefoonnummer... voor reacties op de stelling van vandaag. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met Klaas Volgens uit Warkum. Warkum. Ja, in Friesland. Maar ik zit ook een beetje met het probleem met de zoutwinning. Want dat, dat, dat gaat dezelfde kant uit de Groningen... Maar ik ben er wel voor, maar dat had het 40, of 20 jaar eerder moeten. Van een kamp die komt straks langs. En houdt je heel warm. En een warm, een warm verhaal, een fijn verhaal voor de mensen. En dan gaat dat later allemaal weer inslapen. Dus het had dus met de terugwerkende kracht 20 jaar geleden al gedaan moeten worden. Geef de mensen nu geld voor het, om de woningen te isoleren. Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Goedemorgen, Stand.nl. Hallo. U mag het zeggen. U bent hartstikke in de uitzending. Iemand anders maar proberen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen mevrouw van den Berg. Ik wil reageren op de stelling. Dat is een mooie combinatie. <laughs> Gaat uw gang. Oké, okay, ik, ik, mijn mening is dat de gemiddelde Groningen moet zich schamen. Dat is wat ik daarvan vind. Hoezo? Uh, je moet je eigen nooit vragen wat je land voor jou kan doen. Je moet altijd je eigen afvragen wat kan jij doen voor je land. Ja, hebben ze ja, niet en genoeg en gedaan? Dat, Nee, absoluut niet, absoluut niet. Ik begrijp wel dat enige compensatie er tegenover moet... Uh voor de bescha eventuele beschadiging aan huizen en dergelijke, dan begrijp ik wel... maar niet zeuren en het, uh, de stadskist laten spekken. Dit is mijn mening. Dat is duidelijk. Dank u wel. 0801101 is het telefoonnummer. Als u nog wilt reageren, dat kan nog uh, tot uh, half twaalf. Dan heeft u nog alle gelegenheid. Gaswinning is nodig voor ons inkomen. Kunnen de Groningers niet ergens anders gaan wonen? Is ook een mening. Ja, schuiten op stand.nl. En dat meer hoor, wordt gedeeld. De inwoners kunnen toch verhuzen. Zijn die dat. Uh, nou ja, als, je huis, als je huis veel minder waard is geworden, probeer het maar eens kwijt te raken, inderdaad. Dat is wel makkelijk gezegd, vind ik. Je kunt nog even dus terecht op onze site www.stand.nl of twitteren met hashtag Standpunt. Tot zo.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 JPC